Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ministers Schouten en Adema noemen het ongemakkelijk dat hun partij, de ChristenUnie, in Flevoland gaat samenwerken met de PVV. Daar zitten ze naast de BBB en de VVD, dus ook met de PVV in het provinciebestuur. Ja, en de ministers hadden het liever anders gezien. Ik vind uh, de PVV niet, niet een natuurlijke samenwerkingspater. Ik vind het, uh, ik vind het uh, ongemakkelijk en uh, maar het is een keuze die zij zelf wel kunnen maken. Ja, het is een keuze aan, uh, aan Flevoland, uh, maar uh, ik heb... Ik heb me wel verbaasd over die keuze. Chris Duny heeft al vaker gezegd dat ze de samenwerking met de PVV niet zien zitten. En dat heeft vooral te maken met dat ze over geloof en vluchtelingen anders denken. Steeds meer moslims willen in Nederland begraven worden op een begraafplaats waar ze voor altijd kunnen liggen. Zoals Gamed, zijn vader werd omdat het toen nog niet kon, teruggebracht naar Marokko. Toen dacht ik ook van wil ik dat mijn kinderen aandoen als ik kom te, over, te overlijden. En dat wilde ik niet, want ik voel nu nog steeds die pijn. In Arnhem is begin dit jaar een van de allergrootste islamitische begraafplaatsen geopend van West-Europa. En in Haarlem zien ze dat ook wel zitten, maar veel plekken zijn er gewoon niet geschikt voor, zegt de burgemeester daar. Ik snap ook dat het ruimtegebruik in de een, land waar we, een vrij klein land waar we met 17, 18 miljoen mensen straks wonen, dan zijn er beperkingen. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt weer dat het een grondrecht is om volgens de religieuze regels begraven te worden. En hij vindt dan ook dat de overheid meer moet doen om dat voor moslims mogelijk te maken. Zondag staat de Grand Prix van Canada op het programma. En vanavond werd er al even getraind. Al was het wel heel kort, het duurde maar vijf minuutjes. De vrije training viel grotendeels in het water, doordat de camera's rondom het circuit niet goed werkten. En daardoor werd het te onveilig voor de coureurs. Maar toch kijkt Max Verstappen uit naar de echte race, zegt hij tegen Viaplay. Ik denk dat het wel mooi is, hier, zeg maar, dat het echt nog wel um, gewoon oldschool is. Ook, uh, bijvoorbeeld qua curbstones, die hebben ze niet aangepast eigenlijk over de afgelopen jaren. Dus het geeft ook een beetje een soort van uh, kracht gevoel als je over die chicane rijdt. Dus ja, dat blijft altijd wel mooi. Ja, wat oudere baan is het dus. De Grand Prix van Canada begint zondagavond om 8 uur onze tijd. Heb ik nog wat weer voor je. De komende uren is het nog lekker buiten met dik 20 graden. En vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is er weer veel zon. In het zuiden wel bewolking en het wordt maximaal 29 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zon. Zomerhit.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 It seems you're breaking down, but I'm fine, yeah. Boy, did it need all of these stray bags to carry, just couldn't believe. Alive alone, my soul, and every water could achieve. Could have climbed much higher all this whole time, oh, oh. feeling. all. Oh my- own. It's Amar. It's our the beginning What keeps the planet spinning uh -huh. The force from the beginning Black Yeah. <laughs> me How they feel